Uur. Dit is Maud Schreurs met het NOS journaal De politie van Zwarte Piedema Maasluis. Er worden honderden agenten ingezet. Net zoveel als bij een risicowedstrijd. Ook moet iedereen die bij de intocht van Sinterklaas wil zijn... door detectiepoortjes. Vakbonden FNV en VNC hebben cabinepersoneel van KLM... opnieuw opgeroepen om het werk voorafgaand aan elke vlucht neer te leggen. De acties duren de hele dag, van vijf uur s morgens tot elf uur s avonds. De bonden hopen dat de luchtvaartmaatschappij weer aan tafel komt... om te praten over een bezuinigingsmaatregel. Sinds vorige week vliegt er één steward of stewardess minder mee... op intercontinentale vluchten. Cabinepersoneel voerde de afgelopen weken... al meerdere keren actie tegen die maatregel. De VVD-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar... wordt opnieuw aangevoerd door Mark Rutte... gevolgd door minister Hennis en fractievoorzitter Zelstra. Kamerletton Elias komt niet terug in de Tweede Kamer. De VVD heeft geen plek voor hem op de kandidatenlijst. Elias is verbijsterd, schrijft hij op Twitter. En de grote brand die sinds zondagochtend woede... bij een bandenopslag in het Brabantse zomeren is uit. Dat heeft de burgemeester gezegd op een persconferentie. Er komt alleen nog wat rook uit de gesmolten bergautobanden. De overlast door rook en stank was groot. Veel omwonenden hebben last van roetschade aan hun huis... De oorzaak van de brand in het recyclebedrijf in zomeren is nog onbekend. Het weer vanavond en vannacht opklaring, het koelt af tot net boven het vriespunt. Morgen eerst zon, later meer bewolking en in het westen wat regen. Ook zondag wat regen, het wordt een graad of zes. En dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Problemen in de Randstad, vooral bij Rotterdam. Daar is de A20 dicht, van Hoek van Holland naar Gouda, bij Spaanse polder. Vanwege een brand op een industriegebied in de, de buurt daar. In beide richtingen is de afsluiting trouwens voorlopig maar omrijden via de zuidkant van Rotterdam. Ook op de A16 bij Rotterdam staat het behoorlijk vast. Vanuit Breda bij de Van Brinoorbrug door een kapotte auto. Twee rijstroken minder, meer dan een half uur vertraging. Andere files die er uitspringen: De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en Zoeterwoude-Rijndijk. 20 kilometer. De A7 Zaandam richting Hoorn na een ongeluk bij de afritwijde Wormer 4. Maar de weg is zojuist vrijgegeven.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 dus het is weer tijd voor Zandvoort draaidoor. Oftewel, Hans met zijn vrienden op de vrijdag. En vandaag zijn mijn vrienden Toetje en Toet en Ronald. En we hebben vandaag een hele speciale gast in de uitzending, maar dat zal u straks wel horen. Verwachten in deze twee uur. Allereerst onze gast. Een hele uur lang hopen we vol te maken met hem een gezellig uur. En in de tweede uur hebben we in ieder geval gaan we ver, uh, het kolom uh, van Nel Kerkman. Want dat is verschoven van het eerste uur naar het tweede uur. En we hebben dan natuurlijk het weer voor het komend weekend. Maar heel veel lekkere muziek. Uitgezocht door Ronald Krijenstein. En ook de techniek is van hem. En ik hoop heel toepasselijk te gaan beginnen. U zal het wel merken. Cause I can dance I'm sure I can dance I'm sure I can dance I can dance I can dance Ook namens mij, goedemiddag, Santwoord. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, allemaal. Toetje, goedemiddag. Hallo. Hallo. En onze studio, Mark Valk van Valk Glass Studio. Mark, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, dat is onze gast vanmiddag. Nou. Ja, en dus ze hadden het net uh, over dansen, maar de volgende, kan jij dan? Kan jij dansen? Ze de <laughs> hadden we het over dansen. Vraag je dat nou echt van hem? Ja, dat vraag ik hem Oh aan my him, god. <laughs> Roga's liegen. <laughs> ik uh, kan heel goed dansen. Zie je dat hier? Oh, Hij is lief, hij doet ja. precies wat je zegt. We, we beginnen met onze gast: um, Mark Valk, wie is dat? Ik kan u uitleggen wie u bent ja. en wat u bent. Wordt nu, vraag je nu naar zijn paspoort of <laughs> Nee, niet? nee, nee ja. <laughs> ook, ook geen Sofie-nummer. Maar, <laughs> maar ik vraag hey, ook wie is Mark Valk? Wie is Mark Valk? Ja. Wel, wow. volgens mij is die vraag nog nooit helemaal gesteld. Nou, dan doe ik het wel. Hey. <laughs> zijn we even u niet dat bezig? <laughs> Mark Valk, geboren Zandvoorter. Kijk. Dus ik denk dat dat wel heel belangrijk is om ja. mee te beginnen. Ja. Um, als kind zijnde. Uh, op de Hannie gezeten. Onder meneer Loogman. Ik mijn ook. voorbeeld. Jij ook? Meester Ger. Ja. Ja, ja. Dus er kan wel wat van komen. Hè. Dat zie je nou tot. Ja. <laughs> het kan toch nog goed komen. Ja, het met kan, kan goed komen. komen. <laughs> ja, ik maar dan het is het maar de vraag of het met mij goed is gekomen. Ah, nou, dat denk ik wel. Al, dat zo gaan, gaan heb. we nu vanzelf horen. Ja. Maar sorry, gaat. het verder. Nou, als kind zijn we heel erg veel bezig met tekenen. Um, en Loogman ontdekte dat. Ja. En die heeft dat eigenlijk uh, verder uitgebouwd. Heeft dat ook in overleg met mijn ouders uh, een bepaalde richting uitgestuurd. En uh, ze vonden allemaal eigenlijk dat ik de creativiteitskant uh, op moest. Of ik dat zelf vond, dat is vraag 2 natuurlijk. <laughs> nou. Want dat weet je nog niet als kind. Nee nee, bent, nee, nee, nee, nee, dat is waar, inderdaad. Maar dat wist je nog niet? Dat dat echt wel het leukste was waar nou, je mee bezig kon Ja, nee, ik vond het wel het leukste. Mm -hmm. Maar om daar je beroep van te maken... Ja, oké, okay. dat is dan weer een tweede. Dat is vraag twee, oh. hè? Ja. Nou, dus um, uiteindelijk is het dan zo ver gekomen... dat ik naar de grafische school mocht. Want ik moest reclametekenaar worden. Hadden ze bedacht. <laughs> en um, uh, ik, ik, dat was toen de tijd drieënhalf of drie, uh, ja, nee, vier jaar. Drie jaar fulltime en een jaar parttime... Dus die drie jaar fulltime heb ik gedaan. En op een gegeven moment zit je uh, te parttime. Ja. Maar mijn vader zag een advertentie in de krant, Haarlem's dagblad natuurlijk. Hè? Uh, leerling glasschilder gezocht. En die heeft mij die richting uitgestuurd. Zelf een keer want dan ben je 14. Ja. En dan is het van: jij gaat dat doen. Dus uh, gesolliciteerd bij een bedrijf in Haarlem. En uh, aangenomen als leerling glasschilder. Nou, en dan gaat het rollen, hè? Ja. Dus dan ga je daar de opleiding volgen. Um, en daarnaast moest ik eigenlijk nog naar school. Want dat was. Um, Leerlingenstelsel. Leerlingenstelsel. Ja, ja. Eén dag in de week nog naar school. En uh, vier of vijf dagen werken. Maar mijn vader vond dat het allemaal niet genoeg was. Dus die had iets op zondag. Ga jij schriftelijk erbij studeren. Alle tekencursussen die ze bij het LOI toen de tijd hadden. Heb ja. ik allemaal Ach, er ja. gedaan. Ja. ja. Dus en, zo, zo is het gekomen eigenlijk? Zo is het gekomen. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. En, en wanneer is precies Valk Glas Studio opgericht? Ik heb um, in loondienst bij het bedrijf ongeveer drie jaar gewerkt... vanaf uh, 1972 tot 1975. En in 1975 was ik 17, bijna 18. En toen had weer mijn vader zoiets van... jij moet maar eens voor jezelf beginnen. Ja. Nou, dat hebben we gedaan. We hadden nog een paar kamertjes over thuis. Dus uh, daar is het begonnen... Boven op zolder? Nou, niet op zolder, maar op een paar slaapkamers en in de ja, ja. schuur. En um, dat ging redelijk goed, moet ik zeggen. Redelijk. B tussen aanhalingsteken. Ja, een beetje spannend dan wel om te beginnen, of niet? Ja, maar je bent eigenlijk te jong om het echt te realiseren. Ja, ja, ja. ja. We gaan eventjes, uh, eventjes wat draaien, want ik krijg al een feintje dat we weer een liedje moeten hebben. <laughs>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 Het, Ik kan dat, hè? Je, ja, je je, je, kan je, je, dat doen. Ja. ja, inderdaad. Uh, is er een speciale opleiding eigenlijk voor glasbewerking? Of is het een, een, een speciaal grafisch? Of specifiek iets? Ja, nee, maar dat hangt van het tijdsbeeld af waarin je leeft. Hè? Want in mijn jeugd uh, was er geen specifieke opleiding. Moest je echt bij een bedrijf in de leer. Ja. En later in die jaren uh, is er bij de... Uh, hoe heet die academie ook weer? In Bloemendaal. Uh, nou, zo'n kunstacademie ja. hadden ze een beperkte opleiding. Ja. Maar als je daar kwam, dan ging je natuurlijk sowieso al richting creativiteit. Dus dat was een onderdeel van. Maar dat heeft maar een paar jaar bestaan. En voor de rest uh, je, moest je het echt hebben van, uh, van een bedrijf waar van, je uh, dat mocht leren. Ja. De laatste jaren echter is er in uh, Schoonhoven een, opleiding, een hele specifieke opleiding geweest. Ja. Want in Schoonhoven heb je ook uh, de opleiding voor zilversmid en dat soort dingen. En toen hebben ze ook een opleiding gestart voor glas en lood. Oh. Maar... Een dure. <laughs> <laughs> en en dat... wat, zijn, wat zijn precies je klanten? Waar, waar... Van mij of van het beroep? Van, nee, van het, van het be... de de mensen die die bedrijf betalen, bedoel Het bedrijf. Wat zijn de mensen die betalen? Dat zijn, ja, zijn ze klanten? Dat zijn... Nou. <laughs> Als het goed is wel. Ja. Ja, ja, dat hoop ik wel, ja. <laughs> nee, maar wat zijn, wat zijn je klanten? Nou, ik moet zeggen, ik ben ooit in Zandvoort begonnen... En, um, um, dat, dat was een heel andere tak van sport toen de tijd. Toen werkten wij hoofdzakelijk voor de toeristenindustrie. Oh? Dus dan maak je gebrandschilderde raamhangers, heet dat. Maar dan praat ik over de jaren 70-80, was ja. dat heel populair. En uh, dat verkochten we niet alleen in Zandvoort, maar ook in Delft, Volledam, Kampen, Edam. Eigenlijk door het hele land heen waar ja. toeristenplekken zitten. Maar in de jaren 80 kreeg je de eerste economische crisis. En na die crisis, die duurde naar mijn idee tot 93, toen was het hele glasje lood gebeuren was helemaal omgebogen. Ja. Al dat gebrandschilderde spul wat voor het raam hing, dat was niet meer populair. Dat werd als obollig gezien, nog steeds trouwens. Is het zo? Ja, ja. En uh, toen ging men over naar uh, Art Deco glasje loodramen. Wat is Art Deco glas in Ja, kom. <laughs> ja. Nee, dat zeg ik helemaal niet <laughs> op. Is dat uit te leggen of is dat lastig? Het is een, um, uh, een kunststijl uit de jaren 20, 30. Daarvoor, rond 1880 tot 1920 dus, had je Jugendstil, Art Nouveau. Maar Art Deco, ja. dus uit de jaren 20, 30. Er zitten de meeste huizen in Haarlem en omgeving, waarschijnlijk door heel Nederland. Uh, zijn voorzien van Art Deco glas-en-loodraam. Is dat, is dat ook geschilderd dan? Of nee, remember, ik ga het uitleggen. Ja. <laughs> ja. Oei, Art Deco... Oh nee. <coughs> snel. Te snel. Te snel. Maar het komt goed. Komt goed. Art <laughs> nou, Deco. Je, je roept uit, wij hebben twijfels hoor. Ja. Ja. Heb je twijfels? Ja. Kijk hem <laughs> probleem dat hij keer snel genoemd werd. Ja. Ja. Dat is gewoon tof. Luisteren. <laughs> maar goed, goed, de uitleg. Sorry. Um, het is begonnen met jongenstiel in 1880. Hè, en, dat, weet ik wel, dat, ja. dat onderscheidt ja. zich door heel veel krullen ja. en bloemetjes en uh, ornamenten. Hele gezellige tijd dus. Dat ging over in de jaren uh, van de Eerste Wereldoorlog. Er kwam een subvorm in ja. glasjelood. Dus, uh, men zocht naar een vereenvoudigde vorm van glasjelood. Dus allerlei krullen en uh, Latijnen werden weggelaten... En op een gegeven moment groeide dat door naar Art Deco. En Art Deco wil zeggen allemaal rechte lijnen op elkaar. Ah. Een subvorm daarvan is Mondriaan. Dat bedoel ik. Net en Amsterdamse ja. school. Ja, ja, ja. Allemaal rechte lijnen op elkaar. Oh, dat, zoiets is, dat is. Oh. Ja. ja. En ah. verderweg de meeste huizen zijn daarmee uitgerust. Ja, en. en... Een grasmonument. Een grafmonument. Nou? Ja, het staat er in het gras. Nee, jij nee, staat ook in het gras. Grafmo, grafmonumenten. Ik, ik kom wel eens op een begraafplaats en dan zie je steeds meer eigenlijk. zie je glazen monumenten komen. Ja, naar mijn idee nog te weinig hoor. Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Ja. Nee, maar. Nee, maar ik, wat het voorde... Oh, dat was tactisch. Nee, maar het, het, het voordeel hiervan is het, het op dat ik begraafplaats meer geweest. Nee, maar het blijft ook lang mooi. Je hebt heel vaak van die stenen monumenten... dat de, de, de letters verdwijnen. En, ja, en Dat ja. zie je eigenlijk bij het glas zie je niet meer. En glas kan je heel mooi maken, want er zitten hele mooie bij. Maak je die ook? Ja, ja. Maar het komt naar mijn idee, wat ik toen net al zei, te weinig ja. voor nog. Want... Hoe, hoe dat? dat qua werken? Of vind je het, het mooier? Nee, ik zou het graag maken natuurlijk. Ja? Maar um, de smaak is er oh. nog niet helemaal naar. Mensen nee. kiezen toch nog voor het traditionele vaak. Ja, nou, je ziet het wel steeds meer komen, hoor. We gaan er even wat draaien, geloof ik. Want ik word krijg weer een seintje. Oh, je reageert geweldig, Hans. Echt eh, op. <laughs> en je ziet het. Stukje, een stukje karaoke was even van Hans. Sorry daarvoor.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 Sit you, hallelujah. Cause I'm telling Punk, don't give it to you. Cause I'm Funk Punk, don't give it to you. Cause I'm telling Punk, don't give it to you. Saturday night, and we in the spot. Don't believe me, just watch.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 Up town, funky walk, up town, funky up up town, funky walk, up uh, town, funky walk, up town, funky walk, up town, funky walk, up town, funky up up town, funky walk, up town, funky walk, up town, funky work. come on, dance, jump on it, if you set, said and flown it, if you freak dead and own it, don't bang about to come show me, come on, dance, jump on it. If you've sexed and flown in Well Saturday night and we're in the spot Don't believe it just Zwingend achter de potjes en pannetjes nou, aan. Dat kan je wel, uh, ja. ja. Ik ga verkeersregelaar worden. Wat is ga dat je doen zo? Kijk, ja, ik doet het hartstikke goed. Ik maam die tot stilte en, en rood duim. Rood ja. en ik zeur dat jij moet opschieten en je klep moet houden. En dan doe je dat ook, nog. Ja, ik luister altijd. Naar vrouwen luister ik altijd. Mensen luisteren gewoon naar mij. Ja, ja maar. we hebben het gisteren over je schoonmoeder gehad, dus dat weten we. Kijk, dat bedoel ik. <laughs> Heb je ja, ik ja, nou en of. En ik had een hele lieve schoonmoeder toevallig hoor. Ja, echt wel. Ja. En, en ik wil het eigenlijk hebben over uh, een glas in lood. Je hebt het ook veel over glas. Kan je daar iets over vertellen? Hoe, hoe maak je dat? Hoe, hoe geef je de vorm eraan? Ik denk het met glas en dan. <laughs> Groffe gok, hoor. Hoezo? Hoezo? Nou. Jongen, jongen, jongen, jongen. Ik sla hem meteen compleet dicht. Dus... Nee, nee, maar maar kan, zal... kan, kan je daar iets over vertellen? Hoe, hoe gaat dat? Hoe snij je een stuk eruit? Hoe Bedenk je dat? Hoe... Begrijp je wat ik bedoel? Nee. Ik zou haast nog zeggen, het is nog een moeilijke <laughs> vraag ook. <laughs> nee, maar, uh, Hoe bedenk je dat? Ja, precies. Hoe ja, maar ik je denk dat? dat je daarvoor creatieveling moet zijn. Krijg je, krijg je van iemand die zegt, van, ik wil een glas- en loodraam hebben... Met een, komen met een tekening, of mag je dat zelf bedenken? Ja, nee, maar er zijn natuurlijk veel varianten. Want we hadden het nu, uh, zo even over uh, grafzerken... Maar um, de ene komt met een heel duidelijk uh, beeld. Van dit wil ik erin. En een ander heeft zoiets van ik wil een grafzerk. Ja. Maar heeft u ideeën? Zoek het uit. <laughs> zoek het uit. Ja. Daar trap ik meestal niet in. Hoor. Nee, maar je, zoek het uit. Nee, dan is het nooit goed. <laughs> Want dan nee, ga eerst een ontwerp maken. Voordeel, of zo. Als je bij, ja, een, bij, ja. een, bij een steenhouwer komt. Die hebben meestal van die boeken waar 20 ja. twintig of dertig verschillende ontwerpen in staan. Dus dat zou je zelf ook wel hebben. Dat, dat hebben wij ook. Ja, ja, ja zonder meer. Ja, maar weet je, ik zit er ondertussen um, 41, bijna 42 jaar in, voor mezelf. Ja. Dus in totaliteit 45 jaar. En ik heb bijna van alles foto's gemaakt. Bijna van alles. Oh, dat is mooi. Ja. Behalve van de periode dat ik in Zandvoort werkzaam was. Dat vind ik zo jammer. Ik wou zeggen, ja. dat is wel de mooiste periode, ja. denk ik. Of niet? Ja, maar beperkt. Ja. Oké. Okay. Maar we komen even terug over, over we gaan het, ja, het, het ontwerpen. He? Ja, hoe, hoe, want je moet het snijden en, en je moet het solderen en weet ik veel wat. Kan je ze uitleggen hoe dat werkt? Ja, maar dan pakken we er even één bij, bij de kop. Dus ja. een Art Deco. Een, oh ja. een bovenlicht of een Art Deco ja. Ja. Uh, tussendeur. Dat is ook um, wat je het meeste doet, toch? Art Deco? Ja. Ja. ja. Okay. Daar zit um, in die tijd, dus in de jaren 20, 30, um, hadden ze hele goede ideeën. Dat, zonder meer. Tegenwoordig wordt wel eens geprobeerd... om dat uh, te veranderen. Dat werkt niet. Want ze waren gewoon goed... toen de tijd. Dus wat je eigenlijk doet... is iets uit die tijd pakken... Ja. en een hele kleine wijziging... of aanpassing naar deze tijd maken. En dan heb je gewoon een goed ontwerp. Ja. Ga je daar hele grote veranderingen in aanbrengen. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Echt specifieke voorbeeld? <lacht> wat is dan bijvoorbeeld... Een, een, waar we het net over hadden? Ja, Art Deco. Bijvoorbeeld... Hmm? Een paard en een wagen, ik noem maar even wat. Wat, wat maak Ja, maar je dan dat is alweer detail... een andere tak. Hè? Oh nee, okay. nee, nee, nee, nee. Um, Maar wat jij zegt, een, je pakt een heel klein detail en dat wijzig je. N noem daar eens een voorbeeld van. Ja, we, we, uh, kleurstellingen moet je eigenlijk nooit wijzigen. Dus je hebt meer <coughs> op lijnen dan. Nou, je kan uh, gaan variëren in het soort glas wat je gaat gebruiken. Ah, oké, okay. die manier. Okay. Want in de jaren 20, 30 werd er natuurlijk een bepaalde soort glas gebruikt. Ja. Moet je technische termen gaan gebruiken? Kathedraalglas en antiekglas, Duits antiekglas, dat soort dingen. Tegenwoordig kan je daar andere vormen van glas in stoppen, waardoor het iets moderner ja. wordt. Ja, ja, ja, ja. We gaan eerst nog wat draaien, hoorde ik, of niet? Ik weet niet of jij dat hoorde. Ja, ik je hoorde zag het, het maar, maar het is van wel, van wel zo. Nou, dan gaan we lekker. T wat draaien, wij ja. hebben mentaal wel een connectie, hè? ja peulik hier dingen maar uh, ik heb hier geen last van hoor van uh, vet in mijn haar nee. nee maar het is wel goed om de voor de ontvangst hoor bedankt nou. Zo? Ja, die heb zo'n hoogstemmetje. hier. Ja, dat is, maar misschien <tie> heb je dat van zichzelf. Dat weet je niet. Zou kunnen. Het kan, kan zijn, hè? Natuurlijk ja. dat er permanente schade is opgetreden. <tie> ja, <tie tie> ja, dat kan strakker ja. ja, dat zou wel maar kunnen. Ja. We hadden Tijdens Chris hadden we het over kerken. Kerk. Over die hele mooie ramen in kerken. Ja, En daar wilde hij wel wat over vertellen, geloof ik. Ja. Nou, we hadden het zo even over de kerk Basiliek in Gouda. Ehm. De helft van de Nederlanders weet het niet, is me wel eens opgevallen. Ik wist het zelf als, nou, als jongen van twintig ook niet. Want je hoort er wel over praten, maar het gaat langs je heen. En pas op latere leeftijd ben ik het ook allemaal gaan ontdekken hoor. Dus, wat een uh, cultuur wij nog hebben. Ja. Maar gouda, daar, er zitten uh, ramen in van 16 meter hoog. Gebrandschilderen, die komen uit de 14e eeuw. Zo. Het is door een glazenier gemaakt uit uh, Roermond. Ben even zijn naam kwijt, want dat gaat niet zo goed. Oh, dat Namen. Nou, dat <laughs> ja. maakt niet uit. Dat maakt wel. Dat We hebben rangers. allemaal als van. van die grote ramen, hè? 16 meter. Jeutje, 16 meter. Maar hoog. Als, Maar dat is ook glas in lood. Dat is gebrand schilderd glas. Maar is, in lood. Ja, maar is dat, Wordt dat niet zwak? Op, als het zo hoog is, Omdat Ja, maar er was een truc voor hè, bij kerkramen. want uh, 16 meter in één stuk doe je natuurlijk niet. Nee. Dus het werd altijd onderverdeeld in een meter. Mm -hmm. En dan kwam er om de meter kwam er een metalen strip tussen. Ja, dat heb ik wel eens gezien. Nou, het zegt en dat maakt het stevig. Ja, oh. nou, ja. We hadden het ook over de afbeeldingen uh, van dat de lege. Ja, precies, dat ze heel luguber zijn, meestal. Maar jij hebt zelf ook een kerk mogen doen? Ja, in Zeuvenhoven. Met uh, Bijbelse afbeeldingen die minder luguber waren. Dat is <laughs> ja. mooier om te maken, of niet? Ja. ja, het was leuk om te doen trouwens. Maar wat, wat, wat, wat voor afbeeldingen had je onder andere gemaakt? Nou, Mozes op de berg met de tien geboden. Um, uh, een inkijk uh, vanuit het graf waar Jezus lag naar buiten toe. Oké. Okay. Dat, dat was wel heel bijzonder ja. en um, in de hof van GC dat ze daar waren uh -huh. en uh, nog een aantal uh, symbolieken. maar allemaal met hele frisse uh, kleuren. Ja, heel bijzonder, hoor. Dat ja. Kerk het, ja. Dus doen. ga er een keer ja. kijken. Ja. Ja, en, er staat maar is, één kerk in Zeuvenhoven. In, in Zeuvenhoven. Daar, daar moeten we een keer zoeken. Zeuvenhoven. The place to be. Ligt ja. bij Meidrecht in de buurt. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Niet te verwarmen dus met Zeuvenhuizen. Het is dus niet zo ver bij ons vandaan eigenlijk. Hè? Ja, nee. nee. En, en, en uh, die glazen die, die je gebruikt, die hebben een bepaalde kleur. Geel, groen of weet ik veel wat. Hoe komen die kleuren in, godsnaam, in glazen? Zit daar kleurstof in? Of, of, die worden zo aangeleverd, neem ik aan. Dat nee, ja, ja. Hoe, hoe doen ze dat? Heb ik mij wel eens afgevraagd. Ja, dan moet je eigenlijk bij de glasfabriek. Ja, dat begrijp ik. Maar ik neem maar aan dat je het zelf ook wel weet. Dus niet. Tuurlijk. Ja. Nee, maar je zo? hebt een aantal uh, grote glasfabrieken. Um, in Tsjechië, in Duitsland, vroeger in Frankrijk. Uh, België heeft ook in de jaren 20, 30 zijn eigen glasfabrieken gehad. Ja. Dat is trouwens een heel grappig verhaal. Dat in België uh, waren in de jaren 20, 30 200 fabriekjes. Die allemaal kathedraalglas uh, fabriceerden. Allemaal met een net iets andere structuur. Maar het meeste uh, mooie glas komt uit Duitsland. Um, in Amerika uh, hebben we spectrumglas. Die zijn alleen uh, opgeheven, helaas. Worden wel weer overgenomen door een ander. Maar even terugkomend op hoe glas gemaakt wordt: ja. uh, glas bestaat uit zand, zand. soda. Ja, verder weet ik het niet Zand Pot is, Potas werd vroeger uh, oh, doorheen gegooid. Um, uh, Ijzeroxide voor ja. de kleur. Of, oh, dat, dat is de kleur. Uh, ijzeroxide zorgen voor de kleur. Oh, ja. zo. dat is trouwens bij moziek maken ook uh, het geval. Hè? Koper zorgt ja. voor groen ja, dat en blauw. Is, ja. Ja. Ja. En, uh, en, ijzer en, zorgt voor rood. Bruin. En dat glas wat je gebruikt, is dat altijd een speciale dikte? Of varieert Voor Glas in dat ook? lood uh, wordt 3 mm gebruikt. 3 ja. mm. We moeten, geloof ik, weer een plaatje draaien, gezegd. Ik, <laughs> ik kreeg weer een vingertje omhoog. Dus ja. <laughs> laat je het, laat het maar doen. Ja. vingers omhoog. Anders ja. draait <laughs> hij me gewoon in. hoor. <laughs> uh, het ja. was niet eens je middle, de middelvinger. hè? Nee, dat weet ik, maar nee, dat ik deed doe het, doe dus het, heel ik doe het. heel netjes. Het doet echt heel netjes. Zeker. Ik kan dat ja. Als je maar wil. Ja. Ja. Bye-bye. Bye bye, wij zeggen welkom terug. Nee, maar nee, ja, precies. Ja, dat zeggen wij wel. Bye bye doen we niet hoor. Nog niet. Nog niet? Nee, nog niet. Ik vind het wel geweldig hoor, onze gasmarkt is al meteen helemaal afgericht. <laughs> Hoezo? Ja, de muziek verdwijnt en hij houdt per direct midden in zijn verhaal op. Koptelefoon ofzo, wat zie ik idee. Geen verhaal voor wordt afgemaakt. Nee, nee. Geweldig, echt geweldig. En, en, tegenwoordig in het kader van een milieu hebben we veel over dubbelglas. Hoe doen jullie dat met, met glas en lood in dubbelglas? Ja, dat, maar dat is al twintig jaar een hot item bij ons ook hoor. Ja. Het is, het is, ja, ook daar heb je weer 50% van de bevolking vindt het leuk... en de andere helft niet. niet. het is sowieso mogelijk? Ja. Okay. ja en hoe, hoe doen ze dat? Gewoon twee lagen glas? Waar zit het er dan tussen? Of wordt het apart ge wordt geplaatst? Of nee, het mooie is dat je over drie lagen glas praat. praat. Ja, ja het zit er tussen. Maar dan doet het wat met je, het je lichtinval. Het? Ja, dat doet het doet het? wat met je lichtinval. Glas breekt licht. Ja, dat maar is, toch niet noemenswaardig, hoor. Is, nee, het is, niet... is, het, is het wel mooi dat je zegt, nou, kijk, jij bent natuurlijk als glaszetter, als glas-en-loodman, glas zeg je, nou, ik vind glas-en-lood geweldig mooi. En dan gaan ze plots tussen twee lagen glas inzetten. Vind je ja. dat nog wel mooi? Nou, ik ben er niet echt een voorstander van, oh. maar ik snap het wel. Oh, je, ja, oké, okay, dat is het. Ik denk ook inderdaad dat het glas-en-lood kan tochten, neem ik aan. Of niet? Zo. Nou, nee maar als het niet goed ja. afsluit. Wat is, ja, dat is, dat is, dat is het favoriete wat jij wel heel graag maakt? Want ik hoor dus net van, je bent geen echte fan van het, glas in, of van het uh, dubbelglas. Dat daar glas en lood tussen zit. Uh, wat vind jij het uh, meest uitdagende om wel te maken? Nou, we we het eigenlijk toen net over hadden, kerkramen maken. Of uh, mooie vrije ontwerpen. Vrije ontwerpen. Ja, dat, want kerkraam is een beetje... Dat is natuurlijk al bepaald, hè. Yeah. Door... Ik heb in de afgelopen jaren met name in de bouwvakvakanties... want dan hadden wij het altijd heel rustig. Ja. Dan ga ik altijd wat voor mezelf doen. Hè? Mm -hmm. Dus dan ga ik uh, kunstzinnige dingen uh, ontwikkelen. Ja. Daar ben je vaak jaren mee bezig. Met name in je hoofd. zo. Van Wat ja. gaat dat worden? Welke kant ga ik op? En op een gegeven moment heb je een flits. En dat ga je maken. Wat leuk. En dat, dat vind ik eigenlijk het leukste. Maar verkopen? Nee, dat Niet. is moeilijk hè. Ja. Smaak is zo persoonlijk. Ja, ja dat, maar, maar dat met is met kunst. Met aanspreken natuurlijk. Ja. Dus ja, dan, dan ben ik, je maar aangewezen ik, op... Uh, Waar ik heel nieuwsgierig naar ben, je, je werkt heel veel met lood. Dat redelijk, of dat gevaarlijk is. Dat is redelijk toxisch, ja. ja. ja. En je dat, ziet er nog best gezond uit, moet ik zeggen. Ja. <laughs> <laughs> Daar heb ik een heel leuk verhaaltje voor, Want ik hoor dat heel vaak, hè, dat mensen dat zeggen. Hè. Ja. En ik heb in het verleden heel veel oude glazeniers. Want zo heet ons beroep, hè hier gekend. En Die werden allemaal zeven of 98 En ze rookten als een ketter. En ze hadden nooit ergens last van. Geweldig. En de, wat hun met lood deden, dat doe ik niet eens. Oké. Okay. Dus ho hoe zit Zou dat dan? Zou het daar? Een, nou, een fabel zijn? Of, nee, of het is, is, hij, hij, is geen fabel. Nee. Of is het een andere regering? Nee, want lood is al degelijk heel gevaarlijk. Ja. Hoe je het inademt en hoe het in je lichaam kan komen. Want ja. het tas je DNA aan, mm -hmm. Ja, het gaat tussen je gericht wat ja. je Vroeger die ja. mooie kromme mensen. Ja, dat, ja, ja ja ja Dat kwam onder andere door de lode Goed, waterleidingen. Hoe komt het ja. dat, dat jullie daar gevrijwaard van zijn? Ja, immuun ervoor geworden. Zou dat het zijn? <laughs> heb je speciale maatregelen die je ervoor moet treffen? Of ja. hou je er totaal geen rekening mee? Of nou, hoe maar moet maar ik, ik dat zien? Ik heb natuurlijk ook grafisch school gehad. En daar deden wij nog letters zetten met lode letter. Ja. En toen de tijd werd er gezegd van je moet melk drinken. Ja. Om lood in je lichaam af te breken. Okay. Blijkt het tegendeel waar te zijn. Hè? Ja, dat slaat op. Ja. ja, is dat echt zo? Nee, want melk uh, ver, uh, verplaatst het door je hele lichaam heen. Ja. Dus dan breekt het, het rest niet af. Je lichaam er is trouwens één middel waar het wel afbreekt: dat is cola. Ja, ja. ja maar dat, dat breekt, breekt alles af. Zoutzuur ja, dus, ja. ja. ja. ook, maar ja, dat ja. Vindt moeilijk. Ja, het drinkt niet zo lekker. En ja, dan, dan breekt je lichaam ook een beetje af. Ja. Ja. Ja. We hebben een glas, een, een, een, een glas in loodraam en er is één glaasje kapot. Ja. Dat komt heel veel voor, dat geloof ik. En dan? Dan uh, bellen mensen mij op en dan maak ik een oh, afspraak. Ja, nee, maar hoe, hoe, hoe, hoe doe je dat? Je kan, je kan moeilijk zeggen van ik ga dat hele, dat hele raam slopen. Nee, dat hoeft ook niet altijd. Nee. Nee. Ga je dan naar de mensen toe? Ja, ik ja. uh, okay. ga naar de mensen toe. Oh, wat leuk. Ja. Jij komt echt door het hele land heen volgens mij. Nee, dat mij. niet. Nee. Nou, Omdat je het net had over een aantal kerk... of een kerk die je in ieder geval had gedaan. En ja, maar... Je had het net nog over een paar andere plaatsen waar je was geweest. Het is, het is net zo'n zo zo bekend radiostation, hè? Van de Valk, komt naar u toe, <laughs> deze ja, ja, precies. Ja. <laughs> nee, maar ik, ik kan me nee, voorstellen... De... als je bijvoorbeeld een, een, een stuk lood moet vervangen... een stuk lood, een loodstrip zal ik het maar even noemen. Ja, maar wij hebben truc, hè? Ja, maar dan heeft <laughs> het ook een andere kleur. Want Dan heb je ook nieuwe. Dat oh, ja, ja. ja, ja. mag je niet vertellen. <laughs> ja. nee. dus hoeft je hebt wel hoor. Ja, het is, is je ook, je ook allemaal niet zo moeilijk. We gaan weer. We worden weer verre geweest. <laughs>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 Ik zou niet oh, durven. Jawel, ja, ik laat wel. het even aan jullie. Je ik ik hebt ik heb een opmerking in gezicht. Wat ja, zeg je nou? Je had zo'n gezicht van ik heb een opmerking. Oh nee hoor. Oh, moet je plassen dan? Nee, zelfs oh. dat niet. Nee, Ik Ook. ben geen zeker vandaag. Oké. Okay. Nee, <laughs> ja. laat mij maar even gaan, want ik ben met de loting bezig. Ja, is, oh, uh, spannend. Spannend. Spannend. We hadden het net even over het schilderen van die ramen. Ja, en toen vroeg ik inderdaad, ik denk van, hij schildert het, maar wat doet hij er daarna mee? Dat schilderen, dat doe je ook helemaal zelf? Ja, ja. Er zijn een hoop mensen die denken dat wij het drukken, maar. Ja, nou, dat is dat wel is. een mogelijkheid trouwens. Met zeefdruk kan je op glas uh, drukken. Ja. Dat heb ik in het verleden ook gedaan, overigens. Toen we nog in de toeristensector. Ja, ja, ja, ja. Maar brandschilderen is inderdaad een uh, redelijk complex gebeuren. Ja. Um, schildert met een perceel, uh, schilder je op glas. En je doet dat in drie fases. Hè? Dus je begint, nou ja, eigenlijk vier, want je maakt eerst een tekening. Het glas wordt op de tekening gelegd, of andersom. De tekening, nou ja, ik zeg het wel goed. Eigenlijk. Ja, ik begrijp het. Het glas gaat op de tekening. Ja. Je gaat de uh, lijnen overschilderen met een penseel. Uh, daarna gaat het de oven in, wordt bij 600, 620 graden ingebrand. Als het na tien uur afkoelen uh, zodanig is dat je weer aan de slag kan, gaan de contourpartijen overheen, zoals dat heet. Wordt ook weer in de oven gedaan, bij 610, 620 graden. Als het afgekoeld is, gaan de kleuren eroverheen. Kleuren, hey, en En die zijn doorgaans allemaal transparant. En op het moment dat je ze brandt, komen alle drie de lagen komen weer terug. Ja, speciaal verf ook. Allemaal speciaal verf. Ja, Want ja. Eigenlijk is glasverf is, uh, vermalen glas. Weer met die oxides, hè, die de kleur bepalen. Ja, interessant, zeg. Ja. Dat, ik vroeg me af: hoe lang doe je over, een, over een, een, een raam maken? Dat hangt er natuurlijk ook weer vanaf. De grootte, dat begrijp ik wel. Maar of, ze... of het een art Deco raam is of een gebrandschilderd raam. Maar ja. of... nou, hoe lang is het gemiddeld zo? Een de art decoraam hangt ook weer van de grootte af in de ingewikkeldheid. Dat varieert tussen vier uur of anderhalf, twee dagen. En gebrandschilderde ramen, dat is natuurlijk veel complexer. Ja. Daar praat je echt over weken. Maar dat is het leukste, denk ik, of niet? Dat is het mooiste werk. Ja, dat, ja. Geloof, dat geloof ik zeker. Ja. Zeker weten. Ja. Ja. Het kan je... komt weinig voor tegenwoordig nog. Je, je, je, je, je hebt ook een webshop? Nee. Of is dat niet nee. zo? Nee. nee. Oh, ik heb het gelezen dat je eigenlijk een webshop had. We waren er wel ooit mee begonnen. Oh, maar... zo, dat niet, dat niet. Eigenlijk is het niet te combineren naast je werk. Moeilijk is dat, hè? Ja. Want dan ben je de hele dag bezig met spullen inpakken en verzenden... En kan je zeggen waar je gevestigd bent en de openingstijden eventueel? Ja, op de Bakkernesgracht in Haarlem op nummer 61. Ja. Openingstijden zijn in de regel van 9 tot 5, maar s ochtends ben ik heel vaak weg. Ja. Dus het is mooier om te zeggen van 2 tot 5. Op zaterdagmiddag ook open, van 12 tot 5. Mooi. En, en die, die hele mooie dingen die ik op Facebook gezien heb, zijn daar allemaal te zien? Die kan je daar allemaal bezichtigen? Ja, dat ja. Me, ik kom een keertje bij kijken. Dat nou, ik lijkt me geweldig. Wij vonden het echt heel, heel mooi wat we zagen. Ja. Ik, uh, voor het eerst dat ik iets met glas doe... en ik denk, nou, daar is inderdaad een hele hoop over te, te vertellen. Ja, je kan er nog dus, uren over ja. praten. Zeker. Telefoonnummer? 023 5311 330 Ja, goed zo. En een e-mailadres ook nog? Ja, dat is... Uh, um... ja, <laughs> ja, ja, ja! Ja, ja. ja. Oh, die was lastig. <laughs> nou, de, de gewoon... website, daar hebben we er twee van. Dat is uh, Studio. Uh, nl En we hebben valkglasinlood.eu. ja dat is de laatste, de nieuwste. Want, en op uh, Facebook mee te vinden, toch? Ja, sinds kort. Dat ja, ja, heb ik gezien. Dat ja, <laughs> is een heel mooie site trouwens. Ja. Heel mooi. Ja. Onder welke naam moeten we zoeken? Valk Glas in Lood. Ja. Valk, Glas in Lood op Facebook. Ja, oké, okay, top. Ja, en het e mailadres is dat is valkglasstudio. Live.nl ja. Zo doen. komen we er toch uit. Nou, natuurlijk komen we eruit. Ja. Gaan we weer wat draaien? Ja, doe maar. Doe maar. Doe maar? Nee, ga niet nee, doen Doe maar of doe maar. Niet meer, Ja, wel die bestaan nog steeds, hoor. Nee, ja joh Ja, die treden af en toe op als ze geld nodig hebben. En niet meer, toch? En dan vraag je dat aan mij met zo'n heel sierlijk ja. stemmetje. Maar hij heeft gewoon geluid. Ja, jij geluid. pretendeert nee, alles te weten. Ze treden dus, uh, ja, er ze zeker één keer, keer per jaar op nog. Dat weet ik zeker. Kennen van ons gaan er altijd heen. Nou, toch. Die, weet je dat ook weer? Dank u. Die ene Absoluut. kennis van Hans gaat er altijd heen. Met dat vingertje ook. Sa samen met die vriend van hem. is nog wakker nu, hè? Ja, dat is goed, ja. Ja? <laughs> ja, we gaan na, na het nieuws gaan we het nog even het, uh, door, eigenlijk. Want uh, de verloting doen we na het nieuws. Oh. Ja? Dus iedereen moet nog in spanning luisteren. Ja, ja, ja, ja. ja. Man, ah, dat man. kunnen ze best, Ze zijn eerst nog aan het eten. Jij en Sinterklaas, man. En aan de deur spannend. staan ze Bij Sint Maarten. Ja. Ah, ja, ja, ja. ja, het is Sint Maarten. Wij zitten oh, hier. Oh, daarom is zo Van Ik gewoon rustig in die ja. Heb, heb ze je dat niet, je dat niet, uh, niet gezongen, nog? Ja, het uh, is de hele dag lang het oek. Oh, ja, ja. Maar goed, maakt niet uit. heb uh, de Ontlasting onwel. He. We zijn op de radio. Ontlasting ze een onwel. Nee, maar niet. Precies. Van. Hoe heet dat? Ontlasting onwel. Is dit dan voor Moos? Schijtziek. Maar dan <laughs> <Ja>. anders. <laughs> Ja, die had ik vanuit gehoord. Goed. Zo nee. maak je nog zo nee ja, ja, eigenlijk op de radio. Ja, ja. Hand, Net, hand, he? hand. Hey, we gaan er eentje doen tot een uh, nieuwsreclame. reclame. Gaan we doen en zien we straks weer. Nou, tot straks tot, uh, allemaal. Aan de andere ja, kant. Tot zo. A songbird who sings Sometimes all of our thoughts oh.